Met het NOS Journaal. In Nigeria bestaat onduidelijkheid over het lot van de ruim 100 meisjes die deze week werden ontvoerd. Volgens het leger is het merendeel teruggevonden. Maar de ouders en de school weten van niets. De meisjes werden maandag meegenomen, vermoedelijk door leden van de terreurbeweging Boko Haram. President Poetin zegt dat hij een diplomatieke oplossing wil voor de crisis in Oekraïne. In zijn jaarlijkse tv-optreden, waarin hij vragen van de bevolking beantwoordde, zei Poetin dat de Oekraïnse regering om de tafel moet gaan zitten met de Russisch sprekenden in het land. De president noemde de vierpartijen-top van vandaag in Genève zeer belangrijk. Het ministerie van Onderwijs heeft een website gelanceerd tegen pesten op internet. De site heet digitaalpesten.nl en is bedoeld voor kinderen, leraren en ouders. Doel is om het onderwerp bespreekbaar te maken en op te lossen. Het boekenweekgeschenk van volgend jaar wordt geschreven door de Vlaming Dimitri Verhulst. Hij is in Nederland vooral bekend van de verhalenbundel De Helaasheid De Dingen. Het boek werd onder meer genomineerd voor de ACO Literatuurprijs en is in 2008 verfilmd. Dimitri Verhulst is de vijfde Vlaamse auteur die het boekenweekgeschenk schrijft. Jan Wouters vertrekt na de seizoen als trainer van FC Utrecht. Volgens de club is dat in goed overleg besloten. Wouters heeft laten weten dat hij toe is aan een nieuwe fase in zijn carrière. Hij werd 2,5 jaar geleden trainer van FC Utrecht... als opvolger van Erwin Koeman. Hij was toen al een tijdje assistent. De club staat 11e in de eredivisie. Toen besluit het weer. Eerst zonnig, later meer bewolking... en dan tegen de avond vanuit het noordwesten regen. Het wordt 12 tot 17 graden.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 Is langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM Lunch. En ik jullie heus wel kijken met de blik van Bert. Is het nou leuk om voor een volle zaal je vriendin af te zeiken? Heerlijk! <tie> en het gek is, dat is gek, ik hou best van hem. Ik ben best verliefd op hem. Ik heb hem zelfs een half jaar geleden ten huwelijk gevraagd. Helaas, haar familie is tegen haar man en twee kinderen. <tie> Ik snap bij mijn vriendin nooit hoe, hoe, hoe dat in het kopje werkt. Hoe die waterkrachtcentrale draait. Hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, nee, het is niet negatief, maar het, het, het, zegt geen, het zegt wel klik, maar het zegt geen klak, weet je wel. Ah. Nou... Ja, dan zitten we te schaken en dan zitten we te schaken en dan zegt mijn vriendin eens D4, C5, dan wil ik een hotel op en ik koop je een toren. <lacht> ja, ik, ik heb wel het idee dat mijn vriendin niet dat die hele harde schijf leeg zeg maar. Ja, er moet ik eens een keer een goede virus overheen. Af, hè? Oh shit, oh, Groningen, heb ik dat weer. Pijn in mijn nek. verdere jongens. Schiet er net in. Heb mijn eigen schuld er ik heb er vaker last van. Kom, ik heb zo'n keycord, weet je wel, zo'n kabel met zo'n borst er aan. Maar ja, mijn fietsleutel zit er ook aan. Ik zit de hele dag zo op de fiets. Hou <lacht> die sleutel er dan af! Oh ja! Oh, wat slecht. Oh, ik wou hier rook doorheen blazen, het was dicht. We gaan, we gaan trouwens zo door met de kermis. Ik hou zo met lullen. We gaan zo door met de kermis. Ik moet nog twee weken met dit kermisje draaien. Dan kan ik dit ding betalen. Nog een paar puntjes. Het heeft ook voordelen als je vriendin weg is. Als je verkering uit is. Alles gaat snel. Bijvoorbeeld het eten. Ik eet nu gewoon en ik ga weg. Vroeger was het als volgt. Schatje, aan tafel. We gaan eten. Dat is ook niet waar. Ja, het eten stond er wel. Hè? En ik zat ook. Maar zij zat nog niet. Dus dan mocht je nog niet beginnen. Wees dan eerlijk. Zeg dan niet. We gaan eten. Zeg dan ik kan tot kerst niks garanderen. Maar wees eerlijk. Ja, oh, in de in de oertijd mannen, was het veel makkelijker. Dan kwam je gewoon je hunnebed binnen. Dan stonden er negen vrouwen. Dan trok je vijf keer in je piemolootje. <tie> en dan stond er gewoon een bordje waar mama moet. <tie> Met weggaan. Met weggaan als volgt. Vroeger hè? Vroeger ging je... Gaan. Nou ja, vroeger ging het, duurt het allemaal langer. nu kan ik gewoon weg. Voorbeeld. Vroeger ging het dus als volgt. Schatje, we hebben haast. We moeten gaan. Ja, Poepje, ik kom eraan. Nou, ik naar de auto. Ik start vast de auto en dan ga ik zitten wachten. En dat duurt. <tie> Ik kan verdomme opnieuw tanken, Emma. En wat doen die vrouwen dan? Wat doen die mokkels dan? Vrouwen, wat zijn jullie wat Zijn ze de plafuis opnieuw, een Ik weet het niet. Toen ze de schild terug om de sinaasappel, ik kom er niet achter. Zijn ze met de feuille theezakjes aan het drogen? Ik weet het niet. Vrouw en vrouw, vrouwen, vrouwen, vrouwen moet ook altijd plassen. Vrouwen moet altijd plassen. We gaan, moet plassen. Vijf minuten onderweg, moet moeten weer plassen. We gaan tanken, gelukkig, moet plassen. We zijn er. Goddank, dank, plassen. Waar halen jullie het vandaan? Van het kameel begrijp ik het, maar mijn zegt. Daar hou ik echt op. even over bellen. Mijn vriendin kon ook bellen. In de hoek van de bank, met een kopje thee, bijkletsen met een vriendin. Althans, zij noemde dat bijkletsen, ik betaal de rekening, ik noem het knetterhard Afkletsen. Ik ben verdomme erelid van Debitel, zwart. En die gesprekken die gingen als volgt. Oh kinderen weet ik toch. Meid, ik weet het al. Oh, vertel mij wat. Oh, je het Oh, kind, hou op. Meid, hou op. Maar ze houden niet op. Als de ene toch al aangeeft, houd dan ook je muil. En dan belden ze met Irma. En ik zeik nooit mensen af met mijn programma. Maar die Irma, waar zij mee belde, die had een reet. Oh, dus, oh. Iedere bil had een eigen postcode. Echt waar. Gigantisch. Echt, echt gigantisch. En maar zeiken met elkaar, die meiden, weet je wel, en maar lullen met elkaar, en maar naar elkaar luisteren. Er wordt te veel naar elkaar Echt, mensen luisteren te veel naar elkaar, er wordt te veel naar elkaar geluisterd. Daar kwam ik bijvoorbeeld thuis en er zei mijn vriendin. Je raakt nooit. Zo met oog. Je raakt nooit, nooit wie de gebeld heeft. Interesseert je ook geen hol? <laughs> maar je luistert. Gebeld, schatje. Boe, president Chirac. Nee joh, die heeft ons nummer toch niet? Oh. Nee. Nee. Theo en Joke. Ach, wat leuk. Theo en Joke. Ja, die hebben toch die dochter, die Anita. En die Anita is verhuisd, heeft een nieuw huis. Er komt heel verhaal over die Anita. En je luistert, maar die hele Anita interesseert er geen fuck. Al gaat er hele horde Arabieren overheen. Waar ga jij helemaal? Ja. Als zet ze mokkel in de blote komt terug in de ijstijd. Al komt er een uvel en transformeren dat mokkel in een bij. Maakt jou niet uit. Maar wat er wel wilde... Je raadt nooit. Je raadt nooit. Nooit wie de zwanger is. Moet even plassen. <totstuk> Sorry, ik zwanger is gaan. Ik Inimini. Na een goede gangbang met Pino en Tommy. <totstuk> Hé, hey, die Tommy, die zie je maar toch hier, hè? Ja. Ja. Ja. Er zit iemand in, Tommy. Ja. Nee. Nee, Gerda. is eigenlijk ook heel verhaal over zwangere Gerda. En die hele zwangere Gerda, daar zit je ook geen fuck, maar je... je wordt te veel naar elkaar gelijk. Ik heb ook zo'n hekel aan verjaardagen en bruiloften. Bij verjaardag ook, weet je wel. Met allemaal ooms en tantes. Nee, maar zo'n verjaardag zit je in een kring. Geen kloot aan. Ga je in de vierkant zitten. Helpt niks. Wat een bizarre tekst. <lacht> en bij bruiloften, bij bruiloften ben ik altijd de lul. Ik ben namelijk de enige neef die nog niet getrouwd is. Dus bij alle bruiloften komt iedereen naar mij toe. Alle ooms en tantes komen naar mij toe. Hé, hey, Betje, nou jij nog, hè? Iedere bruiloft. Hé, hey, Betje, nou jij nog. Ah, betje Visser, komiekje. Nou jij nog, hè? Ah, betje Visser, ah. Ja, Gelukkig zie ik diezelfde oom en tante bij begrafenissen weer. En dan mag ik. Hé, hey, nou jij nog, hè? Ah. Ah. Ah. Ah, ah. De De De Deze moet je onthouden hoor. Die doen het heel goed bij je schoonfamilie. Ja, wacht. Of dan zit je, of dan zit je naast zo'n vage neef, weet je wel? Dan zit je naast zo'n vage neef. En die. En zo. En, en die zie je één keer per jaar, die neef. En dat is dan helemaal niks, die neef. Maar ja, die zit dan per ongeluk naast je. En die neef, die zegt ineens... Is, is, is, is blauw in en zegt die neef... Ja, wij zijn dit jaar naar Sauerland geweest. <lacht> nou in! <en? lacht> Heb je het gekocht? Winter took a lifetime. Rose my bones swallowed daylight I wandered through the shadows When the sun squeezed through my wings Natuurlijk. En dat liedje dat komt van haar nieuwe cd Songs to Soothe. En dit nummer heet Hear How My Heart Beats. En we gaan door The Beatles. Ja, leuk. The Benefit of Mr. Kite. To the benefit of Mr. Kite. There will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Later Pablo Frank is there. What a scene.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 For the benefit of Mr. Kite, zo heet het. En de tekst heeft John Lennon volledig van een oud circusaffiche afgehaald. En uh, het heeft heel weinig wat productie gekocht... want al die geluiden die je nu hoort... Die, uh, dat zijn allemaal oude, oude straatorgels... En uh, daar is George Martin dus gewoon een hele tijd mee bezig geweest... om al die uh, orgeltjes bij elkaar uh, te verzinnen. Dus ontzettend leuk is dit natuurlijk. Dat wel. The Beatles, being for the benefit of Mr. Kai.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 En aan de telefoon hebben we Hella. Goedemiddag. Hoi. Hoe is het? Goed. Oh, wacht even, er moet nog een microfoon open. Zo. Uh, ja, ga jullie gang, meten? Laten Dat is wel handig. Ja. Dag Hella. Hoi, goedemiddag. Hallo. Uh, nou, wat had je voor ons vandaag? Nou, wij hebben uh, voor Herstel het Samen, herstel het Samen zoeken wij een, uh, een naaister met een naaimachine. Herstel het Samen is, een, uh, is uh, een, een afgeleid van het Repair Café. Dat is in, uh, in het gebouw van Ook Samen, van plus bij pluspunt. Mm -hmm. uh, is uh, een paar keer per jaar een middag op vrijdagmiddag... en dat heet Herstel het Samen. Dan zitten er allemaal vrijwilligers bij, uh, in Ook Zandvoort. En die, um, de een is technisch en de ander die kan naaien. En er zit een fietsenmaker en dan kan je met spullen die stuk zijn kun je naar pluspunt komen, bijvoorbeeld je hebt ook een kapotte lamp die je niet weg wil gooien, of een broodrooster, of een feun, of, uh, of een cassette recorder, of een fiets, of, nou ja, of ook een jas waar je rits uit is, of een laars waar uh, de rits uit is, of iets te herstellen, en uh, dan kan je daar komen, en dan gaan de vrijwilligers gaan het herstellen, ja. dus het is een soort, uh, ja, het is afgeleid van Repair Café, maar wij noemen het herstellen het samen. En uh, daar zoeken we een naaiste voor. Ja. Dus iemand die een beetje handig is met een naaimachine... en die het heel leuk vindt om een paar uurtjes... Uh, uh, kleding te komen herstellen van mensen die dan langs binnenkomen... met een kapotte winterjas of... Ja, nou, dat lijkt me op zich niet, uh, niet echt verkeerd. Ik bedoel, heel nee, vaak je kleding liggen die uh, eigenlijk best nog wel goed is... maar waar het een en ander aan mankeert... Ja, en sommige mensen zijn niet handig. En uh, er zit ook, uh, zitten ook technische uh, vrijwilligers. Dus het is, een, uh, het is een hele leuke middag ook hoor. Ja. Nou, dat lijkt mij wel, ja. En uh, zijn, daar, zijn daar nog kosten aan verbonden uh, om dat te laten repareren? Nee, of? Nee, nee. Nee, dus, nee, dus... nee. het is echt een vrijwilligers. Het is echt een, een, een zeg maar een open inloop. Ja. Waar vrijwilligers hun diensten beschikbaar stellen. En dat is dus met name ideaal uh, voor mensen die niet zo'n grote beurs hebben, zeg maar. En die ook niet zo makkelijk geld hebben om een nieuwe video's te kopen. Maar wat ja, te maar ook, ook als je gewoon uh, een, een, een, zonde vindt om iets weg te gooien. Bijvoorbeeld ja. je hebt een tossieijzer. Ja. Nou, tegenwoordig gooit iedereen alles weg. ja, ja. En dan kan uh, ja, dan, kun, uh, dan kun je dat gewoon daar komen. En dan zitten daar technische mensen die misschien met hele simpele handelingen dat kunnen maken. Ja, hartstikke mooi. Nou, ja, ik vind het op zich wel, wel ook toe, toe te juichen. Al was het ja. alleen maar om, te om uh, de afvalberg een beetje kleiner te maken. Ja, ja precies. He, dus het, het snijdt eigenlijk aan, aan meerdere kanten, als ik kun je Oho. zeggen. Je doet wat leuks voor een ander. Ja. En je bent uh, heel milieubewust bezig. Ja, het is een leuke middag bij je ook oh, samen. En uh, hou de website in de gaten wanneer ze zijn. Er zijn een paar vrijdagmiddagen per jaar. Oh ja. En dan wil je, kun je een beetje handig naaien. Ben je, vind je dat leuk? Uh, meld je aan bij zandvoort.nl. Dat herhalen we nog even. Ja. zandvoort.nl. Ja, of je kijkt even op de website van, uh, van ook Zandvoort. Ja. Of uh, het is telefoonnummer 5740330. Oké. Okay. Uh, als jullie zouden het, dat telefoonnummer nog eventjes uh, uh, herhalen, dan zetten we dat even op uh, de Facebookpagina. Dat lijkt me wel handig. Ja, 5740330. Oké. Okay. Ja. Okay. Goed. Nou, hartstikke ja? mooi. Uh, leuk dat je er weer was. Ja. Oké, okay, tot volgende week. Tot uh, volgende week, dan gaan ja, we je okay. weer zien. Oké. Okay. Okay. Fijne weekend, fijne paas, dag. Doe je bloemen iedere morgen? Doe je bloemen uh, de, via de post? Uh, Doe je bloemen? Uh, de, nou ja, noem het allemaal maar op. Tjonge, jonge. The Dark. The Dark. stones. Jonge dame, je mag pas beginnen te zingen als ik dat wil. Hè? Niet, uh, niet als jij denkt van uh, dan ga ik het was erheen. Want ik was nog wat aan het vertellen. Ja, hallo. Een beetje rustig jij. Zo, uh, wat wou ik nou vertellen? Oh ja, ik zei een beetje een beetje lugubere tekst natuurlijk. Doe je bloemen, iedere morgen. Doe je bloemen bij de, door de, over de post. Uh, Doe je bloemen op de, op de Bruiloft. En dan zal hij niet vergeten om een roze op je graf te leggen. Nou, uh, lekkere tekst. Ja, lekker een tekst. Ja, lekker vrolijk. Ja, toch? Ja. nou ja, hadden de Rolling Stones. Was dat, en dat was een nummer van hun legendarische album Sticky Fingers. U weet wel, die prachtige hoes met die ritsluiting uh, erop. <laughs> ik vind het zo jammer dat ik hem niet meer heb. Hè. Ik vind het zo jammer. Die hoes is helemaal stuk. Helemaal stuk gedraaid. Uh, is zo maar ja, hij is, er, uh, hij is niet meer te krijgen op viniel. Dat vind ik, uh, tenminste... Ik ben daarna op zoek geweest, maar hij, hij is er niet meer. Ik, ik kan hem niet meer vinden. Ja, euh, er staat ergens iets bij zo'n firma dat hij, de, dat hij ge, binnenkort uitkomt. En er staat er een datum 2099. Ik denk niet dat ik er dan nog ben. <kuggen> mm, nee, ik heb er zomaar nee, niet meer. Nee, 2099, nee. Ik denk niet dat ik dat ga halen hoor. Dat zou ook een wereldwonder zijn. Goed, nou, Miss Montreal. Vooruit maar weer. Is creeping up on us too fast When you start Thinking it will never pass Then tomorrow Die je zal er maar een zwaar hart in hebben. Ja, toch? Je zal maar een zwaar hart in hebben. Nou. Dat nou, is wat hoor, als je een zwaar hart hebt. Jongen, jonge. Miss Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Angela. Tijdens de extra raadsvergadering de eerste in nieuwe samenstelling werd er gedebatteerd over de totstandkoming van een nieuwe coalitie... en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Niet iedereen was hierover tevreden. De geplande raadsvergadering, debat en besluitvorming... op 22 april aanstaande gaat dan ook niet door. Het coalitieakkoord en het voorstel voor de benoeming van de nieuwe wethouders... zijn nog niet af. Zoals elk jaar start het nieuwe nationale autosportseizoen met de paasraces in Zandvoort. Zaterdag 19 en maandag 21 april wordt duidelijk welke coureur het beste is voorbereid op het nieuwe seizoen. En ZFM Zandvoort gaat daar uitgebreid aandacht aan besteden. Het aantal thuiscontroles van wapenvergunningen door de politie is sinds 2011 meer dan verdubbeld. Dat heeft echter niet geleid tot meer afgekeurde vergunningen. In 2013 werden 32 van de ruim 33.000 thuiscontroles uh, werden bij. 32 van de ruim 33.000 thuiscontrolesvergunningen afgekeurd. In de afgelopen zes jaar werden ruim 3.000 meer wapenvergunningen afgegeven... dan in de periode daarvoor. Met andere woorden, het is er niet echt veiliger op geworden. Er was dit jaar toch een milde griepepidemie in Nederland. Tussen week 4 en week 11. Dit jaar was er sprake van een lichte epidemie die daarna weer afzwakte... Momenteel zitten we tegen een hele lichte epidemie aan. De afgelopen weken zagen huisartsen vooral hele jonge kinderen... tussen de 0 en 4 jaar met griepverschijnselen. Aankomend weekend rijden er geen treinen tussen Haarlem en Uitgeest. De bussen gaan om ongeveer elk kwartier... en de extra reistijd wordt geschat op een kwartier tot drie kwartier. Dat moeten zijn de extra bussen. Reden voor deze actie zijn werkzaamheden aan het spoor. En tot slot het weer. Doet. Hij doet het. het weer in Zandvoort. Vandaag is het aanvankelijk vrij zonnig, maar langzaamaan raakt het bewolkt. Door de matig tot krachtige wind voelt het beduidend frisser aan. Toch kan de temperatuur nog een aangename 15 graden bereiken. Vanavond is het bewolkt en gaat het regenen. De wind draait naar het noordwesten en is vrij krachtig. En De temperatuur zakt daarbij naar 7 graden. Morgen meer weer met daarbij de verwachtingen voor het paasweekend. En dat was het voor zover. To Was that McSaddle delivered? I'm yours in the screenings. We'll stop the raid. ...of de kameraadjes, kies één. Voor de Kuip, eten en drinken, kies uh, één. Ja, die moeten we hebben. Even kijken hoor, toets één. Stadion de Kuip, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hij spreekt met uh, de boer uit Monique Meneer de Boer, wat kan ik voor je doen? Ja, we wilden voor aanstaande zondag even een wedstrijdje uh, bezoeken in de Kuip. En, uh, ja. heeft, uh, ja. uh, zondag is de beetje finale meneer. Uh, Beekje uh, Tegen wie speelt Feyenoord dan? Nee, de bekkenfinale gaat tussen uh, Pek en Ajax. Eh, uh, en wie? Ajax. Pek en Ajax. Oh, Ajax, ja. Fijn, dus al uh, uitgeschakeld of zo. Ja, helaas meneer. Uh, hoeveel kaartjes wilt u? Uh, eh, doe maar, uh, nou, uh, 11.000 kaartjes of 11.000 kaartjes? <laughs> nee, nou, een kaartje <laughs> okay. Nee, twee kaarten is dus voldoende. Heeft u een uh, voorkeur voor een bepaalde plek in het stadion? Voorkeur voor een plek. Uh, voorkeur voor een plek. Uh, ja, we slaan graag bovenaan. Uh, ja, voorkeur is, uh, we slaan graag bovenaan. Bovenaan. We hebben even meneer Feyenoord speelt. Oh ja, meneer uh, speelt Feyenoord volgende week wel. Ja, dan spelen ze thuis tegen FC Kampioen. Ah ja, en dan, uh, en dan kunnen ze gewoon kampioen worden. Nee meneer, ze kunnen alleen nog tweede worden. Tweede? Wie wordt de kampioen dan. Nou, Ajax, hè. Wie? Ajax. Uh, maar wanneer wordt Feyenoord weer kampioen dan? Dat uh, kan ik u helaas niet zeggen, meneer. Dan moet u even de stand in de gaten houden. stand in de gaten houden. Nou, uh, ja? dan doen we het zo. Dan bellen we over een uh, jaar of twintig wel weer even terug. Ja. Over <laughs> ja, vijf niet ja. Maar zo. Ja, goedemiddag. Oh oh je. J.J. Kael was dat. En, uh, en dat nummer dat heet dus Cajun Moon. J.J. Kael, jawel. En uh, we gaan eventjes... Uh, even kijken, wat gaan we nu doen? Oh ja, ik moet even dat knopje indrukken. Dan krijgen we een mooi muziekje. En dan gaan we even contact zoeken met uh, onze... Vliegende reportster in dit geval en dat is Dolly. Goedemiddag. Jawel. Ja. Hallo. Ik ben er. Ik sta hier op het uh, circuit. Ja, mm -hmm. Ruud. Ja. En Angela. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Ik ben inmiddels op het circuit. Ik uh, sta hier bij de kantine, bij het restaurantgedeelte. Naast me staat Marianne Rebel. Mm -hmm. En uh, Marianne die heeft net. Uh, uh, gezegd dat de kinderen zo tussen half twee en twee uur komen en dat half drie, uh, de onthulling is van de auto, zo ongeveer. Maar ja, en dat de kinderen dan gaan uh, rijden. Dus dat is eigenlijk uh, te laat voor ons, hè. Dus ja. ik kan wel vertellen wat er straks gaat gebeuren. Nou, dat vinden we het even goed leuk, hoor. Ja, hoor. Ja, ja, nou, we staan hier dus in afwachting... van alle kinderen van de achtste groepen uit Zandvoort... die uh, mee hebben gedaan aan de kinderkunstlijn. Ik denk dat iedereen wel weet wat dat is na 16 jaar. Marianne Rebel en Hille Jansen... en die uh, doen met een heel team van vrijwilligers... Uh, geven ze elk jaar een soort uh, schilderworkshop... Uh, aan de Zandvoortse kinderen. Ja, heel belangrijk natuurlijk, want het is belangrijk dat onze kinderen cultureel erfgoed meekrijgen en ook leren hoe het is om creatief bezig te zijn. En als je daarvoor wat dingen aangereikt krijgt, zoals theorie en praktijklessen, is dat natuurlijk prachtig. Dus dat moeten we allemaal toejuichen. Zeker vandaag uh, wordt het een hele spectaculaire gebeurtenis. Mm -hmm. uh, als je richting circuit al uh, rijdt, dan zie je al daar komen allerlei banieren je tegemoet. Tot en met het circuit aan toe en daar zie je alle kunstwerken die de kinderen dit jaar gemaakt hebben in het thema van uh, de raceauto's uh, die zie je allemaal al hangen uh, ik heb al een auto onder een doek gezien. Want wat is er gebeurd? Er zijn ook van alle kunstwerken van de kinderen stickers gemaakt. Ja. En die uh, stickers die hebben ze op een raceauto geplakt. En dat wordt straks onthuld. Dus allemaal heel spannend. Ja. Momenteel is het best wel uh, rumoerig hier... omdat ze bezig zijn met de trainingen voor de paasraces... Ja, dat zal wel uh, aardig dat wat herrie geven. Ombroken, omdat de kinderen op de fietsen gedeelte van het circuit mogen rondfietsen. Zo. Nou, Kijk. wat ik nou net meemaak. Uh, Marianne Rebel komt net binnenlopen met een prachtige uh, race overal. Zo'n speciaal pak waar de coureurs in rijden. Dat heeft ze helemaal uh, beschilderd met leuke tekeningetjes en tekstjes... en de namen van de medewerkers. En ik heb net uit eerste hand gehoord dat dit pak binnenkort geveild gaat worden... Tijdens de nationale, uh, of nee, ik zeg het verkeerd, even lezen, wat had ik opgeschreven? Mm -hmm. Oh, de historische racedagen. Ja, ja. De historische racedagen gaat het pak geveild worden en al het geld wat dat opbrengt... dat komt dan weer ten goede aan de organisatie voor de kinderkunstlijn voor volgend jaar. Fantastisch. Ma maak even een foto van Marjan. Ja, dat ja, probeer ik al, maar Jan is steeds weg. Ja, ja binnen. Om uh, het te pakken en zo is ze weer weg. Er vast. Ik, uh, <laughs> ik ga inderdaad een foto maken. Ja, zet die even op onze Facebookpagina. Dan kunnen uh, die mensen dat uh, zien. Ik hoort er ook van het Haalems Dagblad met ja. een prachtig uh, fototoestel. En Rob Bossink loopt ook rond. Dus misschien dat een van hun ook een uh, foto zou kunnen maken. Ja, dat is altijd leuk. Bijvoorbeeld? Ja, toch? Ja. ja. ja. ja. Nou, dat is leuk. Ik, ik, ja, toch? Ik, ja. Uh, ik denk dat ik toch nog maar even blijf hangen om het zou, allemaal mee te maken. De zou ik zeker doen. Ik krijgen allemaal een uh, puntzakje, een leeg puntzakje uh, overhandigd van het uh, plein, is dat geloof ik, hè? Ja. Van het plein. En dan mogen ze met het lege zakje straks naar het plein toe om het te laten vullen met frietjes. Met de saus naar keuze. En met de saus naar keuze. Kijk, de bedoeling. Kijk. en de goodie bag, dat is voor alle kinderen al een kaartje voor de paasreisers. Hebben jullie het gehoord? Kijk. Ja, we hebben het gehoord. Ja, fantastisch. Dat was Marjan, dus ik heb Marjan ja. nu even bij me. Nou, maak gauw een foto, dan kunnen we die op de Facebookpagina zetten. <laughs> de foto, komt voor elkaar. Ja. Oké. Okay. Ja. Doen we. Oké. Okay, nou, doei. hartstikke fijn dat je het even wilde vertellen. Heel veel succes. Doe Marjan de groeten. En uh, Doen er een leuke middag. Heel veel vooral. plezier. Ja. Ja, en fiets en maar mee. uitzending verder, hè? Ja, Joesem. dankjewel. Hoi, ja. hoi. Jo, sure he's a cat Nobody Wat was de titel? De Cats, een van hun eerste singles was dit. Een van hun eerste grote hits. Daarna zou het allemaal iets gaan veranderen. Gingen ze zelf liedjes schrijven. We werden ze ook van liedzanger verwisseld? Want hier zo'n Kees nog de lied. En later is men gaan ontdekken dat Piet een veel betere stem had, vond men. En toen moest Piet Veerman dus de liedzanger worden. En uh, dat gebeurde dus ook. En toen kwamen dus echt de grote, allergrote hits. Als u toevallig afgelopen uh, week, ik weet niet precies wanneer het uitgezonden is, maandag dacht ik of zo. Gekeken heeft naar het programma Derksen onder Rood. Ik ben niet zo fan van Johan Derksen, maar dit vond ik wel erg leuk. Want uh, Johan Derksen gaat dan gewoon zijn muzikale helden opzoeken. En afgelopen keer uh, die uitzending was hij in Volendam. En uh, daar kwamen dus een aantal van die grootheden. Zoals Arnold Muren en, en Jan Akkerman. Kwamen aan het, woord, aan, aan het woord. Maar het ging voornamelijk om een meneer die eigenlijk. Zoals Jan Akkerman het zei. 40 CDs had gemaakt. En 40 succesvolle mislukkingen. <laughs> maar uh, wel een meneer waarvan die in Vallendam toch wel heel bekend is. En die ook fantastische muziek maakt. En dan heb ik het over Spex Hildebrand. En dat is een man die. ja Hij is gewoon leraar Nederlands aan een school. En hij heeft inderdaad wel, wel 40 cd's gemaakt. Lp's en cd's. Hij is al heel lang bezig. Hij is ook aardig kritisch op zijn hele Volendamse gebeuren. Uh, maar toch uh, heeft hij binnen die muziek zien daar natuurlijk een aantal uh, hele goede vrienden. Waaronder dus Jan Akkerman, Arnold Muren en uh, nog een aantal mensen. Nou, die man die maakt fantastische muziek. Americana heet dat. En ik wil u een van die liedjes toch eens laten horen. Want ik vind het eigenlijk wel helemaal te gek. Hij wordt eigenlijk zelden gedraaid. En ik ga dat nu doen. Uh, het, het is eigenlijk een, een liedje waarin hij Volendam eigenlijk op de hak neemt. Ja, dat is heel leuk. Daarom heet het ook Volleyville. Hier is uh, Spex Hildebrand. Dat is een heel mooi liedje. Luistert u maar.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 care about highbrow culture Politics is not our thing But we dislike reds in Texas So we we'll always fold right wing Narrow-mindedness and self-conceit And everything we say and do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 Ja, hij is nooit echt landelijk groot bekend geworden. Hoewel dat nu nou, misschien na dat uh, televisieprogramma wel uh, zal veranderen. Derks on the road was dat uh, afgelopen week. En uh, ik vind het een fantastisch nummer ook. Ja, en hij, uh, zegt, hij zegt wel even onder monden waar het in Volendam om gaat. Ja, oké. Okay. Dit is de laatste voor vandaag. Morgen zijn we er uiteraard weer. En u weet het, morgen gaan we een speciale uitzending doen. Morgen doen we dus de gehele musical Jesus Christ Superstar. In zijn totaliteit. Van begin tot het eind. In, in verband met Goede Vrijdag. Daarvoor tussen 9 en 12 de Matthäus Passion met Albert-Jan Vos. En van 8 tot 9 hebben, we een, uh, hebben ze dan een voorbeschouwing, uitleg van het stuk. Dat is ook wel nodig ook. Dus morgen Jesus Christ superstar en de Matthäus passion op uh, ZFM Zandvoort. Zal meteen de Muziek Boulevard met Bart van der Meer en uh, wij gaan proberen om weer uh, in Beverwijk te geraken. Bedankt voor het luisteren en tot morgen. People on streets Da da da mm -hmm. da da da -ba -ba.